De politie maakt zich zorgen om het lot van de baby. De PVV vindt dat de agenten niet mogen worden vervangen door toezichthouders. De Partij van Wilders zet zich daarmee af tegen een uitgelegd kabinetsplan... om de komende jaren enkele duizenden agenten te vervangen door toezichthouders. Door lager opgeleid personeel in dienst te nemen bespaart de overheid 30 miljoen euro. Ook vanuit de VVD komen kritische geluiden. Kamerlid Hennis Plasgaard zei niet te zitten wachten op een politie-light...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 In een tuin van een huis in de Franse stad Nantes zijn vijf lijken opgegraven. In de Franse media werd al druk gespeculeerd over het lot van de familie die in het huis woonde. Sinds drie weken waren het echtpaar en hun vier kinderen spoorloos verdwenen. Aanvankelijk werd gedacht dat de familie met de noorderzon was vertrokken, maar nu is het vrijwel zeker dat het om een misdrijf gaat of een familiedrama. Het weer. Vannacht is het helder, minimaal rond 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar smiddags ook stapelwolken met een kleine kans op een bui. Het wordt 21 tot 26 graden. En tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie. De N35 Almelo richting Zwolle. Daar is de weg ter hoogte van Heino dicht... door een ongeluk met een vrachtwagen. Dit was de ANWB-verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedendag, welkom terug bij Casa Luna. Het tweede uur, dus uh, tot twee uur zijn we bij u. En in deze, uh, nou wat is het nog, ruim 57 minuten... kunt u zelf aan het woord komen. En de vraag die wij geformuleerd hebben uh, in... in uh, ja, een beetje in het verlengde van het gesprek dat ik net met Han Wilmink had. Het gaat over voedsel, maar ook een beetje over vasten. Maar eerst maar even dat voedsel. Welk voedsel heeft voor u een speciale, misschien wel zelfs een religieuze, spirituele betekenis? Eh, het gaat er dus niet zozeer om wat u heel lekker vindt. Dat vinden we ook leuk om te horen. Maar er moet wel iets meer zijn. Er moet een mooi verhaal over te vertellen zijn. Uh, eten dat een be belangrijke of een mooie of een goede... of een, uh, uh, ja, ja, een belangwekkende betekenis voor u heeft. Extra betekenis omdat uh, misschien iemand dat altijd voor u gemaakt heeft... Uh, ja die, die uh, belangrijk voor u was. Of omdat u iets belangrijks heeft meegemaakt terwijl u aan het koken was. Misschien heeft u wel iemand versierd met het eten. Dat geldt voor mij trouwens. Ik heb uh, Toen mijn vriendin de allereerste keer kwam eten bij mij... heb ik een zalmtaart gemaakt. En ik heb nog steeds het gevoel dat dat erg veel heeft bijgedragen... aan de liefde die nu al... Uh, het is al bijna twintig jaar, zeg. We maken nog steeds die zandtijd. Nou ja, misschien heeft u ook zo'n verhaal. Het kan ook zijn dat u eten juist een betekenis geeft... Uh, door, door even wat te minder in deze vaste tijd. Misschien doet u mee aan het vaste. Eet u uh, minder uh, snoep ook, of koekjes, of uh, geen vlees, of drinkt u niet... of laat u ook de auto staan, net als uh, Han Wilming. Dus als u vast, zijn we ook benieuwd naar uw verhalen. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrv.nl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 Deense zanger Mats Langer was dit met zijn eerste single. Die kwam uit november vorig jaar en die heet You're Not Alone. You're not alone. We hebben het over... Uh bijzondere voedsel. Dus niet zozeer over wat u al heel erg lekker vindt... maar voedsel waar uh, een verhaal aan zit voor u... dat, u, uh, een speciale, dat voor u een speciale betekenis heeft. En, en u mag ook bellen, dat heb ik al uh, een paar keer gezegd... als u juist uh, voedsel betekenis geeft door het een tijdje wat minder te eten... of sommige dingen wat minder te eten. Dus om, door, uh, als u meedoet aan die vaste tijd... Uh, misschien eet u minder vlees drinkt u minder wijn. Nou, noem maar op. 0800-1121. 0800-1121. Kazeluna of hashtag Kazeluna als u wilt twitteren. Henk heb ik nu aan de telefoon. Goedenacht. Ja, goeienacht. Uh, ja, ik, uh, ik maak altijd uh, red beans en rice als ik dus gasten heb. Dat is een gerecht van uit uh, New Orleans. En dat was het favoriete gerecht van Louis Armstrong. En ik ben uh. een verzamelaar van alles wat met Louis Armstrong te maken heeft. Red beans en rice. Red beans and rice. Ik heb het vorige week nog gemaakt. Want die vrienden waren er weer. Want die vrienden waren er weer, ja. En dat zijn nou, ook allemaal Louis Armstrong fans? Dat waren ook Louis Armstrong fans, ja. En, en uh, wanneer at hij dat? Of at hij dat altijd? Dat, uh, als hij half de, de kans kreeg, at hij dat, ja. Liet hij dat voor hem maken. Wat zit er nog meer in dan rijst en bonen? Uh, er zijn uh, kidneybonen, dus rode bonen. Uh, bleekselderij paprika en diverse soorten vlees, gorizo uh, uh, of zo, uh, gezouten vlees, uh, rauwe ham, er gaat van alles in. En als je dat dan eet? En dat eet je dus met rijst. Ja, nee, dat begrijp ik, maar doet dat dan ook nog iets met je, of is dat meer dat ja, je... Ja, dat, dat, dat geeft, bij ons geeft dat een, een soort, ja, uh, gevoel van samen zijn. Met, met Louis Armstrong ook een klein beetje, met of Louis niet? Armstrong, ja. ja, ik ben de afgelopen jaren ook speciaal naar, naar New York geweest... om naar zijn huis en naar zijn graf te kijken. Dus, Wacht, wat is dat dan, die, die, die band die je met hem hebt? of Ja, uh, muziek. En die stem van die man, hè? De stem, ja. Maar de, de muziek, dus... Uh, ik heb vrijwel alles wat hij ooit gemaakt heeft, heb ik hier thuis staan. En is het een betere zanger of een betere trompetist? Bij de Trompetist, een hele aparte zanger. Ja, ja maar ik vind die stem wel geweldig. Ja. Ja. Misschien komt dat wel door die bonen dan dat hij zo ging zingen. <laughs> uh, uh, maar um, yeah, en, en als jullie dat zingen met, of als jullie dat zingen, als jullie dat eten, dan, dan draaien ook de hele avond liedjes van. Dan draaien we van... dus ook uh, Nieuwe Leads muziek, ja, uh, Armstrong of andere Nieuwe Links muziek. Hm. En dat zijn mooie avonden. Dat zijn mooie avonden, ja. Ik, uh, ik dank je wel. Oké. Okay. Voor dit verhaal, Henk. En uh, wanneer ga je het weer maken? Nou, Dat weet ik niet. Ik heb het nu uh, achter elkaar twee keer gemaakt. Dus, uh, uh, nu is het weer even genoeg geweest. Oké. Okay. Nou, dankjewel in ieder geval en goeienacht, hè? Oké, okay, goeienacht. Dag. Dag. Max. Ja, hallo. Ik, oh. heb, uh, ik heb iets met de appel. Ik, uh, ik, de appel uh, heb ik ontdekt vorig jaar in een kliniek in Duitsland. Wacht even. De appel heb je ontdekt? Vorig jaar? Oh, uh, ja, op een diepgaandere manier dan gewoon een appel zijnde. Ja. Uh, er zitten namelijk heel veel mineraalsporen in appels... en heel veel vitaminesoorten, wat de meeste mensen niet weten. En als je hem raspt en je gaat hem dan uh, een, een tijdje laten staan... dan oxideert hij licht. Ja. Dan krijgt hij zo'n ijzer, ijzerige kleur. En dan, dan krijgen die mineralen ook meer kans... om helemaal in je lichaam goed opgenomen te worden. En ik begin daar dus de dag mee als ontbijt... Ik doe dat soms van voor nootjes of het vruchten of het op ofzo. Ja. En ja, de appel is natuurlijk een sterk symbolische vrucht ook. Hè. Uh, dankzij uh, Eva hebben wij de appel. Ja. Zeggen. De verboden vrucht? Ja, en, en, en, en hij, is, hij is eigenlijk het grootste geschenk wat, wat, wat, we, wat we, een van de grootste geschenken uh, die, die we hebben gekregen gewoon. Dus het is... maar, maar waarom is de appel, waarom is de appel een van de grootste geschenken? Nou, ik vind dat uh, eigenlijk een symbolisch iets. Uh, uh, je mag het niet nemen. Toch, en toch hebben we het genomen, ja, als je er vanuit gaat... Ja, ik ga er vanuit dat als God ons gemaakt heeft, dan zijn we een stukje God, hè? Dus, uh, dan, dan, dan, ja, dan wist hij daar er ergens toch wel. Ja, ja. ja. ja en, en dan heeft hij ons met dat spelletje laten spelen van... Nou, mag je hem wel nemen of niet nemen? Ja, eigenlijk mag je hem niet nemen, maar... Kijk, hij wist eigenlijk van tevoren toch wel dat we hem gingen nemen, zeg maar. Hè? En uh, geniet er dan ook maar van, toch? En, en dus is het een geschenk, denk je? Ja. Ah, ja, zo kun je er ook naar kijken. Ik, ik, ik zie, ik ervaar het absoluut als een geschenk. Ik vind het geweldig. En wat is er, wat is er uh, veranderd in je, in je leven sinds uh, die appel? Uh, nou, ik heb, ik heb, uh, ik heb daar uh, in Duitsland heb ik dan heilfasten gedaan. En ik heb daar ook geleerd om, om eigenlijk te genieten van niets te eten. Oh. Dus van een lege maag te hebben. vooral. S avonds, omdat je maag ook stress kent. als die vol is. en als die slaapt. en als die dan leeg is. ja, dan heb je een hele andere nachtrust. voor die maag ook. Dus die maag. Die moet je ook ontstressen. Maar dat heeft dan. Heeft niet zoveel met de appel te maken, meer of al? Nee, dat klopt. Dat heeft, heeft inderdaad. niks meer met de appel te maken. Maar het niet eten. is dus ook. kan soms heel. Uh, heel spiritueel verheffend werken. Ja. Dat heb ik wel ervaren. door. Ja, ook door, nou ja, het heeft niet minder met die appel, maar dat zat in dat hele, in dat hele cursus van, in Duitsland hebben ze altijd zo'n mooie woorden, ze noemen dat heilvasten, waar ik dan was. Ja. Dat is dan eigenlijk vasten zonder honger te lijden. En uh, je mocht ook zoveel geraspte appels morgens nemen als je wilde, maar ja, één schaaltje is gewoon genoeg. Hm. Ja. ja. Uh, doe, samen. doe jij ook wel uh, mee aan de vaste tijd af en toe? Of vast je wel ik heb wel eens gevast, maar ik, ik, ik, ik moet het eigenlijk vaker doen, moet ik zeggen. Ik, ik, ik, uh, mij ontbreekt de discipline een beetje om het alleen te doen. Ja, ja, dat zei al, Han Wilming net ook. Hè. Je moet het eigenlijk in groepsverband doen. Ja, ik denk dat dat, dat absoluut het versterkt. Dus hetzelfde als dat je, dat je meditatie in groepsverband doet, dan versterkt je meditatie ook. En uh, ja, allerlei dingen die je in, in, in, in groepsverband kunt doen, kunnen heel veel versterkingen geven. Terwijl... ja... Uh, ik, ik wandel bijvoorbeeld graag, nou, als ik met iemand van dan wandel ik altijd langer en, en, en steviger of zo. Dus ja, het helpt altijd, ja. Ja, toch bij mij wel. Ik ben toch ook een uh, mens, hè? Wat ja, dat betreft. dus in een je eentje krijg niet voor elkaar. Jawel, een beetje wel. Ja, een beetje. Maar is uh, gewoon allemaal wat minder, een stapje minder, hè? Ja, ja. ik begrijp het. Max, ik dank je wel voor het bellen. Ja, graag gedaan. Fijne avond nog, hè? Hetzelfde, goeienacht. Ja. Gaan we naar Ruud. Klaas, is, goeiedag. Hallo. Eh uh, ja, ik ben, ik ben eigenlijk al het, uh, al het eten gaan waarderen. En dat, is, dat heeft eigenlijk een heel vervelende oorzaak. Ik uh, ben een aantal jaren geleden in, in Frankrijk. Heeft men bij mij wat rottigheid in de vrachtauto gevonden? En dat leverde mij uh, acht maanden. Uh, ja, niet eens logies met ontbijt. Maar dat was gewoon uh, vol pensioen daar. Ah, en, uh, ze hebben wat in je auto gevonden. Wat je er niet ja, zelf in gestopt had? Nee, dat had ik er zelf ingestopt. gestopt. Dat, uh, dus dat hield in dat ik acht maanden mocht navigeren uh, daarin en, uh, een mijn zondag, oftewel een huis van bewaring. Yeah. En uh, geloof mij, als je die koks daar leert kennen, dan ga je eigenlijk heel veel eten waarderen. <laughs> en uh, ja, zeker stokbrood daar voor je op een gegeven moment creatief mee. En als je daar wat langer zit, ja, dan, dan ga je gewoon heel creatief met koken worden. Ook uh, je, je bouwt zelf een oliestelletje en je kijkt op een gegeven moment wat de pot gaf die dag... En in het winkeltje kan je, doordat je gewerkt, kan je er wat zelf wat, wat dingen bij bestellen. Dus ja, in plaats van een beetje van mezelf en een beetje van mijn magie, van magie was het een beetje van, uh, van het huis en een beetje van jezelf. En daar maakte je hele creatieve gerechten mee. Maar mag dat? Uh, want zo'n kookstelletje hou je niet heel makkelijk verborgen lijkt mee. Nee, dat hoeft ook niet. Je had ook officiële kookstelletjes, maar ja, dat ging met uh, ja, een, een brandpilletje, zeg maar. Dat was alle jezus duur, dus wat, we, uh, ja, wat dan een betere oplossing was... Dat was dat je gewoon van een, een stuk laken en, en twee ketchup tubes en olijfolie. eigenlijk aan een oude wet petroleumstelletje maakte. Hm? En dat, dat werkte perfect. En wat ging jij dan maken voor jezelf? Ja, dat, dat hing er een beetje vanaf wat, uh, wat er eigenlijk. Uh, wat de pot schafte. En uh, ja, doordat ik eigenlijk op, op zeer goede voet stond met degene die het eten uitdeelde daarop. Uh, ja, bijvoorbeeld uh, Ik noem maar wat spaghetti wat, wat niet te haggelen was, maar waarvan de gehaktballetjes wel goed waren. Nou ja goed, en, uh, als je dan geluk had, dan kreeg je dus drie bakken en dan maakte je van het gehakt. Dat kon je dan weer rollen of, of daar maakte je weer wat anders mee. En zo was je eigenlijk continu, continu was je creatief bezig met je eten. Ja, je was ook de hele dag bezig met je eten? Nou niet? ja, niet de hele dag, tussendoor werd werkte en ik, maar je, je was wel heel creatief. Ik, ik heb er ook gerechten gemaakt en uh, geleerd. Nou, die ik echt nog nooit in een kookboek tegen ben gekomen. Maar het, het smaakte en het vulde de maag. Ja, en had je een langere periode dat de kok een slechte tijd had, ja, dan had je eigenlijk een soort ingelaste vaste periode. Dan had je gewoon weinig. Ja, dan had je gewoon weinig. Ben je afgevallen, ben je afgevallen? Ik, ben je afgevallen in ieder geval? Uh, ik ben in die, uh, die acht maanden, uh, nou ik denk, een uh, kleine tien kilo afgevallen. Ah. Um... Dus dat dat schoot lekker op. Dat lijkt me zo, sowieso uh, nogal uh, ja, dat, erg uh, om in de gevangenis te zitten zonder dat je iets in je auto gedaan hebt. Maar ja, dat is een open deur natuurlijk. Uh, uh, ja, je, je, je kan er niet te veel aan doen. Het enige wat je kan doen is, is, is er gewoon het beste van maken. Ja. Ben jij na, de, na die periode beter gaan koken dan voor die tijd? Nee, ik deed voor die tijd deed ik het uh, thuis ook al. En uh, althans de weekenden sowieso dat ik thuis ben. Door de week uh, wordt er gekookt. En de weekend is de keuken mijn domein. En dat is eigenlijk al, al jarenlang gewoon uh, ja, een, een stuk hobby van me. Mijn, mijn, mijn, mijn vrouw kookt omdat er gegeten moet worden. En ik kook omdat ik het leuk vind. Dus ze hebben jou die acht maanden ook behoorlijk gemist? Um, al, ja, alleen al ik, ik werd In de keuken werd ik inderdaad uh, met, uh, luid applaus ontvangen. Ja. En daarbuiten hopelijk ook een beetje. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, goed. Je, je leert er ook leuke dingen. Ik heb. Uh, ook, ook de Fransen heb ik geleerd hoe je dus inderdaad uh, legaal wijn kan maken, illegaal. Mm. Ja, neem een pak druivensap, neem het, uh, het witte van een stokbrood en uh, gooi er een soortje klontje suiker in. Gooi doe het in een fles. Ja, en vooral het belangrijkste niet vergeten, na twee weken beginnen met die, deur, uh, met die top af en toe losdraaien. Moet jij eens kijken na een week of acht. Dan ga je, je, je van achteruit lopen, want je, je maakt gewoon pure alcohol. Het, het klinkt wel heel smerig trouwens, maar... Nee, het uh, ja, moet je goed luisteren. Het, het, het enige wat je, andere wat je kon krijgen daar, dat was dat, uh, dat zuidelijke bierwerk met 0% alcohol. Uh, ook niet echt lekker. Als, als we het over smerig hebben. <laughs> dan mis jij er nog wel een paar. <laughs> maar, en nog één nog ander. Want je, soms moest je daar dan, uh, werd je daar verplicht om te vasten. Omdat het eten gewoon zo vies was. Zouden ze dat trouwens doen om te pesten? Of, uh, nee, is nee, nee. Ik, ik, ik geloof dat daar een, uh, in, in Frankrijk een, een budget van... Uh, ik meen 3,25 of 3,40 euro is per dag. Uh, voor, voor, voor, voor, ja, voor twee warme maaltijden en, en alles erbij. Ja, nee, daar kan geen enkele kok heel nee. veel van maken. Nee, maar nee, dat, even nee, even de vraag is: uh, ben je daarna wel eens vrijwillig gaan vasten? Uh, ik ben daarna niet vrijwillig gaan vasten nog. Dat, uh, dit is, dat speelt allemaal nog niet zo uh, lang geleden. Ja. En dat is nu een jaar of twee terug. Maar het, het maakt je wel heel erg bewust met eten. Ja. Rij je nog steeds op een vrachtwagen? Ik rij nog steeds op een vrachtwagen. Nou, maar ik uh, zullen dat ik nu aan de andere kant van de grens blijf. Ja, ik gaat Frankrijk niet meer in. Ruud, nee, nee aan... ik, ik heb daar even geen behoefte aan. Nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dank je wel voor het bellen. Uh, Fijne uitzending. Bellen. Ja, jij uh, ook nog ja, een goede nacht, hè. Doei. Rudy. Ja, goedenavond. Hallo. Van Ruud naar Rudy. Ja, dat, uh, ja, dat klopt. Dan ga ik helemaal niet door nog. Maar het is wel waar. Heb je de radio aan? Nee, ik heb de radio niet aan. Nou, oh, ik hoor mijzelf terug. Nou, dan zal ik zo min mogelijk zeggen. Wat, uh, wat heb jij met uh, ja, eten? Wat is voor jou bijzonder voedsel? Ik heb een, een mooi verhaal over een kuiper. Oh! Uh, ik had een vriendin in Polen. En ik had haar in de zomer ontmoet en beloofd dat ik met kerst uh, weer zou komen. Nog in het communistische Polen. Het was een lange reis door West-Duitsland grenzen, Oost-Duitsland grenzen, op en het hout. Dus je was blij als je aankwam. Mm -hmm. En ik kwam s'avonds, nou ja, in acht of zo kwam ik uh, in, in haar huis. En ik uh, leg mijn bagage neer en ik ga kijken en ik zie dat het bad al helemaal vol met water staat. Ja. Dus ik dacht van, god dat is nog eens aardig dat ze er aan gedacht heeft om het bad al voor mij warm te maken. En dat ik er zo in kan plonzen met een vermoeide lijf. Maar ik voelde even, het was koud water. Want daar bleek een karper in te zwemmen. Ja. Een goede traditie in Polen om met kerst karpers te eten. Maar die zijn natuurlijk hartstikke duur en, en slecht te krijgen tot tegen kerst. Dus mensen halen ze al een paar dagen van tevoren uh, bij de winkels vandaan. En ja, dan moeten ze ze in leven houden. En doen dat in het bad. Ja. Dus het bad was niet voor mij, maar voor de karper. En met hoeveel mensen at je dan zo'n karper? Nou, we waren er maar vier, denk ik. En dat is wel een heel traditioneel een grote, grote maaltijd. Ik denk dat... Dat katholieken dat in Nederland ook wel kennen kerstavond Karper eten. Ik had het gevoel dat. Ik, ik, was, had ik, ik dacht dat het helemaal niet te eten was Karper. Nou ja, het is, het is lang geleden, dus ik weet niet meer precies hoe het smaakte. Maar de maaltijd was lekker. En de liefde was nog pril. Dus dat ging helemaal ja. heel goed. <laughs> is daar nog wat van gekomen van jullie? Ja, ja, we zijn uiteindelijk getrouwd en ze is naar Nederland gekomen en we zijn tien jaar getrouwd geweest. En toen uh, in een goede, goed overleg eruit elkaar gegaan. Ja, ja, en daarna ook nog karper gegeten, of niet? Nee, het is niet een gerecht wat op mijn verlanglijstje staat. Ik hou wel van vis, maar, um, maar heb ik Karper nooit meer gehad. Nee, volgens mij, ik, volgens mij heb ik laatst gehoord dat dat een beetje zo'n grondsmaak heeft. Dat dat helemaal niet lekker is. Maar ja, goed, maakt niet uit. Het is een mooi verhaal in ieder geval. En, en uh, nog wel veel Poolse maaltijden gehad? Ja, heel veel. Ja, ja, ja, In die tien jaar ben ik heel veel in Polen geweest. Toch een beetje mijn tweede vaderland geworden. Ja. Dus als er ergens gevoetbald wordt en er doet een Poolse ploeg mee... dan ben ik meteen voor die Poolse ploeg. Oh. Um, wat wel eens handig is als Nederland uitgeschakeld is, dan heb je altijd nog een tweede kans op. Nou, nog... Polen doet niet echt vaak meer mee, volgens mij. ja, met de EK doen ze het dan, ze organiseren het zelf. Oh, oh ja, dit, ja, dit keer. Met Oekraïne, of niet? Ja, ik met Oekraïne. Ja. Mijn Poolse vrienden hebben al gevraagd of ik uh, wil komen als Nederland zich plaatst. Nou, dat zit er wel in. Ik ja. heb geen flauw idee in welk, welk land uh, welke plaats ze gaan spelen. Maar als dat uh, in de plaats is van mijn, mijn ex-vrouw, dan uh, ben ik daar van harte welkom om te komen logeren. En is zij daar ook nog dan? Nee, zij, zij woont nog steeds in Nederland. Ik okay. hier met een andere Nederlander getrouwd en heel gelukkig. Valt op Nederlandse mannen duidelijk. Ja, ja. Goed, maar dat is een ander verhaal. Ik dank je wel voor het, voor het verhaal over de karper. Oké, okay, graag gedaan. En ik uh, wens je nog een goede nacht. Heel. ook. Doeg. Dag. Ik Stel voor dat wij even een plaatje gaan draaien. We hebben, nog, we hebben best wel bellers, dat, dat is het goede nieuws. Maar we hebben ook hele mooie muziek. Want die plaat die wij nu gaan draaien, daar ga ik, mij, uh, daar ga ik van genieten. Daar verheug ik me erg op. Het is namelijk van uh, Maarten van Roosendaal. Nou, die maakt prachtige liedjes. En uh, in dit geval samen met Beatrice van de Poel. En die maakt ook hele mooie liedjes. En samen hebben zij het nummer Langzaam Los gezongen. Laat me langzaam gaan. Vergeten zal ik niet. De zee zingt van de liefde, maar het klinkt niet als een lied. Wie speelt hier nou de duvel, hoe vaak nog kraait de haan. Ach, dans met mij nog één keer, en laat me langzaam gaan. Lang. Laat me langzaam los, verdrinken zal ik niet. Soms verlies je hoogte, soms lijkt dat verdriet. Wie trok er aan de touwtjes, wie voelt zich nou de kloor? Hou me vast voor even, Laat me dan voor altijd loop. Ik ben als best voor jouw ziel. Ontbrand, ontvlambaar, een groot. liever op, en op en een ander bevallen. vallen. Het bus kruipt voor jouw ziel. Langzaam Lang. gaan. Laat me langzaam gaan. Vrije val, net als plussen en bij minnen. Opgeteld is nul, De tuvel in de draak. Wat was dat is geweest? Laat mij liever vieren. Ons leven vraagt. Groot gevaar! Het was uh, Beatrice van der Poel samen met Maarten van Rozenaal met Langzaam Los. En volgens mij heb ik niks te veel gezegd. Dat was prachtige muziek. We gaan door met Bellers. En wij hebben het over uh, ja, voedsel dat een bijzondere betekenis heeft. Misschien een religieuze of een spirituele betekenis. Dit uh, naar aanleiding van het gesprek dat ik eerder vannacht met Han Wilmink had over... Uh, uh, bijbels culinair, koken met passie, uh, recepten uit de tijd van de Bijbel. Maar het hoeft niet religieus te zijn, het kan ook uh, om een andere reden een belangrijke, uh, ja, be een belangrijk of een, een, be een speciale betekenis voor je. Ik kom er even niet uit. Um, nou ja, u kunt zelf wel verzinnen waarom dat is. U kunt bellen 0800 1121, 0800 1121, dus kazeloenen.ncv.nl als u wilt uh, mailen. En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hashtag Casaluna. En uh, u kunt ook bellen als u uh, vast. Want we, hebben net, uh, we zitten nu een beetje aan het eind van de vaste tijd. Afgelopen 40 dagen of 7, 38 zijn het geloof ik nu. Uh, heeft u misschien wel meegedaan aan die vaste tijd? Door minder te drinken of geen vlees te eten of minder auto te rijden of wat dan ook. Nou, als u daar ervaring mee heeft, dan uh, zijn we daar ook benieuwd naar. Maar eerst uh, maar eens even kijken waar onze volgende beller iets over te melden heeft. En die volgende beller heet Margie. Goedenacht. Hallo. <laughs> Hallo. Heb jij met een bepaald, uh, met bepaald voedsel uh, een speciale band? Ja, uh, met Hutspot. Met Hutspot? Ja. Ja, Hutspot, ja. Ook lekker. Ja, ik ben uh, geboren en getogen Leidse. Mijn familie woont hier al vanaf 1601. Dus uh, zeg maar nog voor oh, Rembrandt. En uh, op 3 oktober eet heel Leiden Hutspot. Uh, uh, ja, is het nog steeds zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Echt op 2 oktober s'avonds, dat begint eigenlijk soms al op 1 oktober... maar het is hier echt een paar dagen feest tegenwoordig, dat is allemaal meer. En dan uh, worden er lange tafels neergezet op de Hooglandse Kerkgracht. Die staat dan helemaal vol met een hele lange tafel. En dan komen alle Leidenaren daar Hutspot eten. Yeah. En uh, nou, dat is gewoon echt geweldig. De hele stad ruikt ook naar Hutspot. En ja, Hutspot is echt... Uh, ja, ik vind het zelf ook heel lekker. Ik bedoel, iedereen kent dat ook. Uh, iedereen is vrij op 3 oktober en dan eten we Hutspot. En nou hebben wij het plan opgevat. Dat is dan zeg maar een groep uh, burgers in Leiden... die bezig is met uh, eetbare stadprojecten, zeg maar. Dat wij uh, in de uh, plantenbakken van het stadhuis... waar altijd geranium staan. Die staat op het balkon van het stadhuis. Ja. willen wij nou Hutspot gaan uh, kweken. Uh, wortelen en uien. Uien, uh, penen, pastinaken zeg maar, en uh, uien en uh, witte bonen, want dat is het originele recept Zit dat eigenlijk. dat er ook he? nog in. Dus, uh... En dan ook nog Spaanse pepers, want er staan vijf uh, plantenbakken, dus we dachten, nou, er kunnen over wat Spaanse pepers bij, want uiteindelijk waren de Spanjaarden, die hadden toen in 1574, zijn ze opeens vertrokken. He, Leiden was. Uh... Bezet. Uh, die leiden naar iets barsten van de honger allemaal. En opeens waren die Spanjaarden vertrokken omdat de watergeuzen kwamen. En die hadden toen uh, pannen met hutspot, uh, daar staan. Dat is uh, het verhaal. En uh, daar hebben we ook een beeldje van en zo. En uh, sindsdien eten dus heel Leiden uh, Hutspot in <laughs> oktober. Even een andere vraag. die gaan wij dus nu uh, kweken op in die, in die plantenbakken van het uh, stadhuis. Ja, en dat mag ook van de gemeente. Nou, ik heb vandaag uh, de wethouder gesproken en hij vond het een geweldig plan. En uh, de burgemeester schijnt ook uh, heel erg uh, in te zijn voor streekvoedsel en gezond voedsel. En uh, ja, het is natuurlijk super gezond, want het is helemaal plantaardig. Want uh, ja, tegenwoordig wordt de hutspot dan gegeten met uh, klapstuk. Dat is een uh, stuk van een rundvlees. En dat is heel taai, is, dus dan moet je heel lang koken. Of worst, en Dan wordt het hè? ook wel heel lekker. Worst. Maar wij doen het dan, uh, wij gaan dan uh, daarmee willen we dan op 3 oktober Leids beleg gaan maken. En uh, hoe bedoel je? Leidsbeleg, nou ja. Kijk, Leiden is toen uh, bezet geweest, dus dat heet het Leidsbeleg. En uh, naar Leidsbeleg uh, willen we maken dus van die peen, uien, naken, ja, witte bonen. Maar geen vlees, vlees erbij dan brood. dus. En de, gewoon een, een, een, iets maken voor op brood, lekker pittig. En uh, ja, dan is het weer wat anders dan uh, kaas oh zo. en uh, worst. En hey, een soort hutspot op brood? Ja, kan op brood. Een soort sandwichspread. Ja, een soort sandwich Maar dan leidse beleg. en hebben we ook ons eigen streekproduct. Het wordt dus hoog tijd dat Leiden een eigen. Ja, ik zou toch uit. iets anders kiezen, en dan geloof wil ik, ik. gaan we misschien een wedstrijd organiseren. Of zo, van wie maakt het lekkerste Leidse beleg. En dat wordt dan uh, geheim gezet, natuurlijk. Wat dan uh, een heel mooi streekproduct. Ja, wat dan een enorm is. succes gaat worden. Het klinkt. Ik uh, bedoel, ik ben heel erg voor dit soort initiatieven. En dat je dat daar gaat verbouwen. Of uh, hoe noem je dat? Uh, Telen, nee, wat doe je ermee? Maar in ieder geval dat dat daar in die bakken komt, dat vind ik allemaal fantastisch. Maar Leids Beleg van een soort hutspot, dat klinkt een beetje... Denk je dat niet lekker is? Ik denk het niet, eerlijk gezegd, nee. Oh ja, ja maar moet je eens voorstellen. <laughs> Uien, binnen, ja? pastinaken en witte boontjes. Nou, ja, nee, vooral, dan... vooral lekker hutspot van maken, maar toch dan niet je op je brood je even... doen. Ja, je moet misschien nog wel wat geheimzinnige dingetjes erin doen. Ja. Om het echt pittig te maken, maar dat je gewoon echt een lekker pittige... Misseltje dan kan je ze op je brood doen. Hoef je geen boter op te doen, gewoon hup, erop. Nou ja, uh, ik ben heel benieuwd eigenlijk. Het is trouwens ook niet, niet elke week dat wij een primeurtje hebben in Kaas doen. Dus ik ben wel blij dat je het hier bent komen vertellen. Want als het een groot succes wordt, dan hebben wij het voor het eerst op de radio gebracht. Precies, dat straalt ja. straalt dan ook ik, op ik, ons ik, af. Ik weet bijna zeker. Uh, ja, iedereen die het ervan hoort, die denkt: van... oh ja, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja, nee, en, uh, hartstikke leuk lijkt het me ook, maar hartstikke lekker, lekker is weer een ander verhaal. Ja, nee, echt waar. Dat wordt hartstikke <laughs> lekker. Want weet je dat je ook, uh, want wij hebben een, ook een, een biodiversiteitstuin. Hebben we hebben gewoon een stuk braakliggend grond. Hebben we een keer geconfiskeerd naast Natuurale, het ja. grote museum in Leiden bij het station. Daar lag een uh, groot stuk braak van, uh, zeg maar een voetbalveld groot. En daar hebben we nou een prachtige tuin. En uh, dat is op initiatief van zeg maar Leidse burgers. Ze hadden allemaal wel ideeën van wat je met braakliggende grond kon doen. En al die ideeën die voeren we daar uit. En een van die dingen die daar dus is, is ook een hutspottuin met tien soorten wortelen. Ja. Tien soorten aardappelen. Want dat is een aardappel. Tien soorten uien. En uh, ja, die liggen dan in een hele mooie grote cirkel. En uh, nou ja, ik wist het zelf ook niet hoor, maar je hebt ook ronde worteltjes. Je hebt gele wortels, paarse wortels, ja. rode wortels. En ze smaken allemaal anders. Nou, dat is echt laar, dat wordt toch een heerlijk beleg, volgens mij, als je er wat van die verschillende kleurtjes erin gooit. Nou, ik, ben, ik ben echt heel benieuwd. Hoe, hoe lang duurt het ongeveer nog voordat het op de markt nou, komt? Dat moeten we echt volgende week wel gaan planten, hoor. Want het is plantseizoen nu. Ja. Uh, dat moet echt volgende week gebeuren. Ik denk uh, dat we dat op een dinsdag doen, want dan zijn er veel mensen uh, op het stadhuis. En we willen eigenlijk wel graag dat al die mensen een beetje mee gaan nee. denken. En, ook en ook mee met... helpen ook, hè? want het is natuurlijk ja, heel werk. Ja, helpen met de plantjes verzorgen en zo. Ja. Nee. Uh, maar het kan natuurlijk op een heleboel plekken. Het hoeft niet alleen op het stadhuis, maar we beginnen op het stadhuis. Heel goed. Mag je nog één vraag, een totale andere vraag. Jullie wonen sinds 1601, dat wil zeggen, jouw voorouders uh, ja. in, in Leiden. Dan ja. durf je nooit meer te verhuizen, volgens mij, van? Uh, dat is ook een probleem, ja. <laughs> ik wil eigenlijk mijn hele leven denken over, nou, ik moet toch eens een keer hier weg uit anders, Leiden. Ja. Je... Maar ik woon hier dus nog steeds. Ik woon ook wel heel erg mooi. Zo'n traditie kun je niet breken. Het ja. een prachtig stadje. Ja ja, je denkt ook wel van: ja, je hebt maar één leven, je moet er ook wel eens echt anders vonden. Nou ja, maar in deze dat tijd wel, is het niet verstandig. Ik is er he, want... nog niet van gekomen en ik vraag als... me onderhand af of het er nog wel van komt. Ja, en boven. Nee, maar als dat Leidse beleg nou iets gaat worden, dan worden die huizenprijzen nog hoger in Leiden. Dan moet je echt niet weghalen. Ja, dat... ja, het is wel een beetje duur in Leiden, maar het is overal duur. Ja. Maar is dat die prijzen een beetje omlaag gaan. Maar, uh... Nee, maar dat moet je niet dat lekker op leg maken. Dan wordt het alleen maar aantrekkelijker. Maar goed, maakt niet uit. Uh, ik dank je wel voor het bellen. Maar weet je, als ik dan bijvoorbeeld in, in Duitsland of in Portugal... of in België, ik weet nog niet... Ik heb allemaal... Ja, ideaal. Hè. Iedereen wil het wel eens iets anders. Maar daar moet ik dan natuurlijk ook dat uh, Leidse Street producten wel kunnen kopen natuurlijk. Daar moet wel een ja. internationale succes worden. Anders ga je niet. Nee, maar daar wordt dat keihard aan gewerkt, dat hoor ik wel. Ja. Ik, hey, succes ermee, dankjewel voor het bellen. Hey, en, en dan, dan uh, moet je het ook gaan kopen en het is ontzettend gezond worden. Als ik, ja, als ik in Leiden ben en het is op de markt, dan ga ik het zeker kopen. Oké. Okay. En proeven. Hey. Bedankt hè voor de tip. Jo. Hoi. Jo. Pieter. Goeiedag. Hallo. hey maar ja, volgens mij wil je iets over vasten zeggen, maar dan een bijzondere ja. vorm. Ja, ik hoorde jullie steeds over vasten. En um, uh, ik vond me af of je wel eens had gehoord van intermittent fasting. Intermittent fasting, nee. Dat is eigenlijk een soort van uh, manier van eten... waarbij je dus 16 uur per dag vast en 8 uur per dag eet. En wanneer slaap je dan? Da Als, je vast. Als je niet eet, kan je ook slapen, toch? Ja, dat is waar. Andersom niet, nee. Oké, nee. uh, dus jij... Okay, dus, uh, uh, en, uh, en als je, als je dan... Maar dat betekent, kijk, laten we er even vanuit gaan dat je ook ongeveer acht uur slaapt. Dan slaap, ja. dan slaap je acht uur, dan ben je acht uur wakker terwijl je niet eet... en acht uur wakker terwijl je wel eet. Ja, en dat is op zich niet zo heel lastig. Want als je bijvoorbeeld begint om uh, met je ontbijt overslaan... en dan begint met je lunch... dan is het, uh, laten we zeggen, twaalf uur, één uur. Maar laten we zeggen twaalf uur, dan mag je dus tot acht uur mag je eten. Ja. Ja, dat is nog dus wel te doen. Dat je wel. Ja, en dat doe jij... Ja, ik doe het wel eens, ja, ja. En met welk doel doe je dat? Ik doe het uh, om, om een beetje af te vallen voor de marathon. Zeg nog eens. Ik doe, gaan trainen, maar... ik doe het altijd om een beetje af te vallen voor de marathon. Je wilt de marathon gaan lopen? Nou, ik loop marathons, maar dan op die manier kan ik op een redelijk eenvoudige manier uh, uh, wat gewicht kwijtraken. Ik zou zeggen, je raakt toch wel gewicht kwijt als je de marathon loopt? Ja, maar er zit, er zit wel een grens aan. Ja, oké. Okay. En, en je moet niet te zwaar zijn om zo'n marathon te kunnen lopen, voor de knieën bijvoorbeeld? Nou nee, ja, dat, dat natuurlijk ook. Maar volgens mij is het zo dat je per kilo die je kwijtraakt... Ja. Dan heb ik het over overtollig gewicht, dus niet een, een been afsnijden of zo. <laughs> maar per kilo dat je kwijtraakt kun je volgens mij um, een paar seconden per kilometer winnen. En jij doet het ook echt om een goede tijd te lopen? Nou, <laughs> ik probeer het altijd wel, maar het lukt eigenlijk nooit. <laughs> Hey, en en uh, dat, dat vaste, hè, doet dat verder nog iets met je dan uh, behalve uh, afvallen? Ja, in zekere zin wel, maar dat is meer een soort van anorectisch uh, idee. Het geeft je een soort van gevoel van controle, en het maakt, je, het maakt mij iets scherper, en het geeft me een soort van, uh, hoe zeg je dat? Een soort van, uh, oké, okay ja, een controlegevoel volgens mij. Hmm. En in die acht uur dat je wel. Eet? Mag je dan heel veel ja. eten of moet je dan gewoon een beetje rustig aan doen? Nou ja, het is een beetje hetzelfde als, als, als wat je normaal zou willen. Je kan natuurlijk de hele dag zoveel eten als je wil en zo raar eten als je wil. Of je kunt gezond eten. En als je op hoog niveau sport, gewoon niet zo, als je gewoon heel veel sport... dan wil je natuurlijk het liefst gezond eten. Ja. En, en door acht uur per dag te eten, val je dus veel af. Dat is misschien voor mij ook nog wel wat. Nou ja, sowieso kan je natuurlijk heel veel afvallen door... Um, door calorieën niet te nemen. En de meeste loze calorieën neem je natuurlijk s'avonds na, na acht uur. Door een wijntje, een biertje, een snoepje, een, een, een, een, een, een, een kaasje en dat soort dingen. Ja. Ik heb gewoon die, die discipline niet. Want hoe lang doe je dat dan als je, dat, als je daar aan, aan doet dat intermittent? Nou, bijvoorbeeld een week of drie. Oké, okay. dat is nog wel te doen. Maar ja. het, is het, is niet, het is niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon vroeg naar bed gaan. Ja, dat, dat, maar dat is ook al niet mijn grote kracht. Nee. Ik weet niet of nou, dan is het voor jou echt om niet te doen. Nee, nee afvallen is echt... voor. Nee. Ja, ik, ik, laat ik niet de indruk wekken dat ik nou enorm dik ben. Dat valt ook nog wel mee, maar... Uh... Ja, af en toe zou ik het ook wel... En ik ben tegenwoordig aan het hardlopen ook. Oh, wat goed. Ja, maar nog, nog, nog niet helemaal aan de marathon toe. Nee, ik nou, heb, ik heb vanochtend... Uh, op het, nee, vanochtend op het heetste moment van de dag heb ik nog hard gelopen. Dat, uh, Zo. Ga ik de volgende keer toch ook anders doen, volgens mij. Maar ja, euh, ook ik, ik, leid, ik, ik raak de hele tijd zo van het onderwerp af. Uh, mag ja. ik? Je, maar het is wel een goed verhaal. Ik, uh, ik, is, daar, heb je daar, is daar op het internet iets over te vinden? Dat is misschien nog wel eens met... Ja, er is één er is site. Dat heet, die heet uh, LeanGains.com. Dus Lean van, uh, van uh, Zetloos, zeg maar, Mager. En Gain van um, uh, Winnen? Winst. Ja. LeanGains.com. Die gaat heel erg over intermittent fasting. Maar als je intermittent fasting uh, googelt. Dan kom je ook op allerlei sites. Overigens mijn vrouw die um, uh, gepromoveerd moleculair farmacoloog is, die zegt dat het niet werkt. Dus uh, daar gaan <laughs> Maar dat heb jij toch gelogen straf? Want jij laat toch zien dat het wel werkt? Ja, maar ik denk, ik, ja, ik, ik, volgens mij is het, het zou geloof ik gezonder zijn als je dat uh, op een andere manier uh, zou doen. Maar het is, het is sowieso wat voor je werkt. Zolang je niet uh, uh, het overdrijft, is, is het altijd wel oké. Okay, volgens mij. Dan werkt iedere methode ook wel. Ja. Zeg nog één keer wat je vrouw is. Uh, volgens mij is ze celmoleculair farmacoloog. Volgens jou? <laughs> dat is mooi. Mooi, ja. mooi beroep lijkt me dat. Uh, maar dat, ja. dat, dat, dat uh, drijft geen weg in de relatie, dat jullie het daar niet over eens zijn. Nee, maar, nee, maar niet. Ik, uh, nee, nee, als we daar aan elkaar gaan, dan uh, zijn er nee. ergere dingen volgens mij. Er zijn nog wel andere redenen om uit elkaar te gaan, hoor ik oh, al. Oh ja, man. Ik, <laughs> je, je hebt natuurlijk maar tot twee uur, maar... Ja, nee, nee. Ik heb zelfs helemaal niet meer. Want ik moet nog naar andere bellers. Maar ik uh, vond het een interessant, Ik ga dat wel een keertje uitzoeken. Want uh, ik moet moeten ja. even kijken of we wat voor mis. Moe maar doen, dat is interessant, leuk. Dankjewel, hè? Goed, fijne nacht, hè? nacht, Goed Succes met de volgende Bye. marathon. Ja, doe. Dankjewel. Uh, ik doe even een mailtje tussendoor. Een mailtje van uh, Wies, die schrijft al enige jaren... vast ik, vrouw van ergens in de dertig... als goed katholiek uit het zuiden, wonende in onze hoofdstad. Ik begin na carnaval, na vier dagen van non-stop feestgedruis... waterige biertjes, foute ontmoetingen... foute oekloppen, daar wil ik ook alles over weten. En uh, nachtpizza's kan ik bijna ook niks anders... Doorgaans eet ik de hele dag door tot ergernis van mijn collega's... vanwege het geknisper van ver verpakkingen en gekrunch van het kouden. Dus de vaste tijd brengt ook hen rust. Tijdens de vaste tijd eet ik normaal, dat wil zeggen ontbijt, lunch en avondeten. Ik kijk geen tv, wel drink ik alcohol... anders kan ik beter direct aankloppen bij de Nick. Mijn doorgaans, hoogopgeleide, atheïstisch agnostische omgeving vindt het vreemd. Ben jij nog katholiek? Je hebt toch een universitaire studie? Doe jij aan de Ramadan? Geloof, ongeloof, al. Om. Maar ik geniet van de vaste tijd. Ik proef weer en ik vind rust en bezinning. Ik ben overigens van mening... dat iedere Westerse vrouw een emotioneel eetprobleem heeft... en dus dat vaste voor een ieder goed zou zijn. Dat is wel wat. Iedere Westerse vrouw een emotioneel... Ik kijk even naar de vrouw hier in de ruimte. Dus ik kijk niet terug... Uh, emotioneel eetprobleem, uh, vaste dus voor iedereen goed. Zondag reis ik weer af naar mijn familie onder de rivieren. Ik kijk al uit naar de heidense paaseitjes van goedkope chocola. Ja, daar krijg je dan enorm veel zin in waarschijnlijk. Wies, ik dank je wel voor dit mailtje. En even kijken of er nog meer mailtjes is. Want er waren wel wat mailtjes, maar die, die gaan eigenlijk ergens anders over. Dus uh, dit is uh, ook niet... En dan gaat het nog iets over Leidse stamppot... Een lekkere, dat is van Johan Timman, een lekkere aardappelpuree maken. Schrijft hij, uien en gehakt, rullig bakken, er doorheen spatelen. Oh, dat is een receptje. Uien en gehakt, rullig bakken, er doorheen spatelen. prei in ringen, blancheren, er doorheen spatelen. En tot slot, veel kleine blokjes komijnenkaas er doorheen roeren. Om door te spoelen, een lekker glaasje rode wijn. Nou, klinkt lekker. Even kijken, wie hebben we nu aan de telefoon? Uh, waar zijn we? Pieter hebben we het net gehad. Ton, Goeiedag. Goeiedag Klaas, met Ton. Hallo. Uh, de meest uh, heftige of ja, dierbaarste reactie die ik op het onderwerp van vanavond had... herinnering, dat is... Uh, ja, het is, zou ik tegen het vorige bellen willen zeggen... het is een beetje calorierijk... Ja. maar het is eigenlijk ook wel een beetje verbonden aan, aan rituelen... maar ook aan de familie. Het was namelijk zo dat wij na afloop van de paasdienst... Ja. Kerstmis speelde dat wat anders... Het andere, andere wereld, maar dat was een vrij lange dienst met Pasen. Hè? Met processies in de kerk, met het licht wijden. Dat was die, die nieuwe liturgie die, die toen uh, ontstond. Hè? Ja. Nou, ik, moet, ik had er ook een bepaalde rol in. En dan kwamen wij thuis en dan zal ik nooit vergeten: mijn moeder had dan uh, koffie, koffiemelk. Dat was 300% vol, vlak maar zeggen. Heel erg vol. Waardoor het ook een kleur gaf en een smaak had. Ik heb vergeten te zeggen in het voorgesprekje... Wij, wij wonen op de boerderij... dus de rest van het jaar... Uh, dronken wij gewoon koffie met, met melk... rechtstreeks van de, van de dieren. Ja. Maar dan hadden we koffiemelk... dat was... ik weet niet of het nog in de handel is... want als je het ook op een terras... Dat is, dat is maar 10% van de kleur en het genot wat ik van die koffiemelk had. Maar hoe krijg je dat dan uh, zo, nou, zo vol en zo vet? Omdat vieren waren dan een maaltijdje. En het was een, een dienst, nou ze namen er wel de tijd voor... Hè? de wijding van het vuur en de wijding van het licht. En dat was dan een dienst, nou, ik geloof zoiets van half elf tot, tot, uh, tot uh, één uur. Maar, nee, en, maar, maar, maar, maar hoe, kom je, hoe kwam jouw moeder aan die, die hele volle koffiemelk? Die, ja, die was toen in de handel waarschijnlijk. Ah, Oké. Okay. Die, die kwam niet van de eigen koeien? Een nee, soort ingedikt, nee, nee, uh... niet opgeklopt of zo. Nee, nee. Oh, ja, dat, had ik, dat was een je vraag. Nee, die werd gekocht. Maar ik denk dat je, dat je die niet meer hebt of dat, dat, dat er waarschijnlijk in de winkel zo weinig vraag naar ontstond... in de loop van de tijd dat ze die uh, niet meer zijn gaan doen... Ja, we gingen wat meer op onze lijn letten misschien. Maar, ja, ja. maar wat deed hij? Want je, daar, dat gooide hij gewoon in de koffie? Of, dat klinkt logisch. Dat in de koffie. Ja, net als koffiemelk. Maar dan was het dus eigenlijk hele... Nou ja, je kunt zeggen hele vette koffiemelk. Daar, daar, zo kun je het uitdrukken. Hele vette koffiemelk. Je hebt nog wel volle, die, die, die zat in zo'n plet, zaterdag. Maar dat was echt volle plus, zeg maar. Hè. En dat hadden jullie alleen met Pasen? Ja, met kerstmis misschien ook, maar daar heb ik iets minder herinnering aan. Maar met Pasen, dan, was het ook, dan fietste, fietste ik van de, van de kerk naar huis. Hè. Dat, dat was mooi, mooi weer meestal, ja. nu ook. En uh, ja, dat was dan toch, toch eigenlijk wel het meest bijzonder. Ja. Um, drink je nog steeds melk in je koffie? Uh, nee, nee. Ja, een hele enkele keer nee. Ik, en, nog, en suiker ook niet. Nee, gewoon zwart. Nee, ik drink het ook zwart. En, en uh, daar ben ik een van de weinigen, want dan wordt ook vaak met verwondering er naar gekeken. Koud. Ik drink uh, vaak oh. uh, koffie, gra ik, heel graag en heel vaak koud. Dus dan zit ik oh. s'avonds een potje koffie. En dan begin ik 's dus morgens aan. Dat is een beetje Italiaans, geloof ik. Maar uh, dat vind ik heel lekker. De koude thee vindt... doe je uiteindelijk ook, hè? Maar uh, ik kom heel weinig mensen tegen die dat lekker vinden. Ja, ik, uh, ik vind ook een van de ergste dingen die je kunt hebben: koude koffie. Oh, ik vind het zo smerig. <laughs> nou, ik uh, ja, kan ook wel warme koffie zetten, hoor. Maar, uh, maar koude koffie, dat vind ik, vind ik heel goed te doen. En die zet je s'avonds? En die drink je, als drink je dan. S ochtends als je op. Als, als het uitkomt, zet je s'avonds een potje. En dan uh, drink je s'avonds nog één of twee kopjes. En dan uh, ga je slapen. En dan uh, als je wakker wordt, dan uh, drink je de rest van het potje op. Ja. Ik, ik had vroeger, ik woonde in een studentenhuis. En er was één jongen was nogal zuinig. En die, uh, die, die warmde altijd koude koffie op. Je ja, dus ja, dus ging ik dat weer koken of zo? Nee, ik doe het ook niet uit zuinigheid, hoor. Want, uh, ik nee, nee, want ik, nee, nee, dat snap ik maar... al. Het is gewoon omdat het zo lekker is. Nee, ik vind het lekker. Ja. ja. Nou. Ja. Dus. Ja. Nou. Ja, dus, uh... De volle koffiemelk zal ik zaterdag eens kijken. Vol, vol 3 plus of zo. Hè? Ja. Dat, uh... Of het nog bestaat. Nou, ik ben heel benieuwd. Bel dan nog een keertje terug als je Ja, doe ik. Dan ga ik het gewoon... Ik drink het nooit in de koffie, maar dan ga ik het toch één keertje proberen. Oké. Dank je goede nacht. Even kijken, dat was Ton. Even de mailbox erbij of er toevallig nog iets nieuws binnengekomen is. Dat is geloof ik niet zo. Dan gaan wij door naar mevrouw Zwart. Ja, dat klopt. Goedenacht. Goedenacht, goedemorgen U, be U begint meteen te lachen. Ja, ik, ik zit te luisteren. En, uh, het is allemaal zo leuk en uh, <laughs> zo interessant om te, om te horen. Ja, oh, dank je. Ik kom totaal uh, ja, uit een ander land. En bij ons is totaal anders alles. Dus... Maar uit welk land komt u? Ik kom uit Griekenland. Griekenland? Ja. En u bent, en ik... u bent hier met meneer Zwart getrouwd? Ja, <laughs> al jaren. <laughs> en en uh, u eet, eet u veel Grieks ook? Ja, wij eten ook uh, veel Grieks, maar ook Nederlands. En uh, onze keuken is gevarieerd. Uh, het is geen grenzen bij ons eten. Wat zegt u? Oh, geen... Wij hebben geen grenzen in onze eten. Hoe bedoelt u dat? Patroon. Uh, nou, dat wij gewoon van alle landen eten, dat maakt niks uit. Maar er zijn toch ook hele duidelijke Griekse tradities? Ja, natuurlijk. En uh, dat wou ik vanavond even praten met u. Ja, vertel. Nou, bij ons is gewoon vaste. Uh, wij reinigen onze lichaam. Ja. Uh, om, uh, wij denken dat uh, Christus uh, heel moeilijke tijden heeft meegemaakt. Er was geen eten, uh, dat was de marteling van Christus. En wij willen graag voelen zoals uh, Christus gevoeld heeft in die tijd, ja. uh, die hij gewoon uh, meegemaakt heeft met alle uh, marteling enzovoorts. B bent u Grieks-Orthodox? Ja. Ah. En uh, 14 dagen uh, voor de pas beginnen wij te fasten. Dat gaat zeggen, dat is na de carnaval. Ja. En dan beginnen wij met uh, heel lichte voedsel. Uh, wel eten, maar geen vlees met de bloed. Ja. Uh, dus vis en groenten en uh, dat soort dingen. Geen melk, zo vet als die meneer gezegd heeft. Ja, drie keer zo vet hè. Nee, niks met melk en niks met dieren. Alleen gewoon wat uit de grond komt. Oké. Okay. Want uh, als ik aan Grieks eten denk, dan denk ik vooral aan vlees. Ja, maar niet de, de, de periode van vasten. Oké. Okay. Nee, absoluut niet. De lichaam moet gerenigd worden en dat heeft niks met uh, gewicht te maken. Dat is de reinigen, uh, omdat gewoon, uh, je gewoon ja, je, je reinigt in jouw lichaam om jouw ziel en uh, jouw psyche en alles te reinigen. En, en als u dat, doet u dat nog steeds eigenlijk, ook in Nederland? Moet ik eerlijk zeggen? Ja? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet? Nee. <laughs> nee, ik ben heerlijk. Weet, weet waarom niet? Nou. Je gaat, ik, ik doe het wel in de, in de hele week, de goede week, hè? Ja, de stille week. Maar niet er in? gewoon 40 dagen nee. voor de, uh, de paas. Dat doe ik niet. Uh, en faardig genoeg, als je in een land woont met alle tradities, je doet gewoon mee. Als je in een ander land woont, dat je niet traditionele dingen gebeurt, zoals je eigen land. Ja. Dan, dan, uh, ja, dan kwijt je de traat, om zo te zeggen. Mist u dat wel eens? Uh, ik ga vaak naar Griekenland. Uh, bij ons in de Pas is er een heel grote feest. Heel grote tradities. Van uh, goede uh, maandag tot met de uh, Pas. Mm -hmm. Elke dag is bij ons in de kerk een uh, beke uh, zoals uh, Jezus meegemaakt heeft. Dus uh, bijvoorbeeld... Um, morgenmiddag is bij ons is, is een proces van de kruis... Uit de kerken. Dat is een heel groot proces. En dat noemen wij anaparastase. En dat is uh, ook een uh, ontzettend grote liturgie. En dat is uh, omdat uh, Goede Vrijdag Christus was in de, in de kruis. Ja, ja, ja. En dan drinken wij morgen een beetje azijn. Omdat Christus heeft die water gevraagd en dat heeft hij azijn gekregen. Ja, in zo'n spons, hè. In de spons. En morgen eten wij alleen maar een beetje groente. Eh, een beetje sla en zo. Maar verder niks. Alleen maar een beetje water. En dan een beetje azijn. En dat doet u zelf ook nog? Dat doe ik morgen wel. En, ja. en kunt u mij uitleggen wat dat dan uiteindelijk doet met u, zoiets? Wat zegt u? Maar, nou, voelt u daar ook iets aan? Inderdaad, in de geest of in het ja, lichaam? Ja. Ik voel me gewoon. Eh, dat ik, eh, ja, dat ik heel goed doe. Dat ik, eh, ik voel me gewoon hoe de mensen ook eh, die honger hebben en eh, marteling eh, krijgen. Want Jezus Christus is morgen eh, de hele wereld vandaag. Kunt u dat nog een keer zeggen? De Jezus Christus morgen die ja. in de kruis gaat... is de hele mensen van de hele wereld vandaag die ook zoiets meemaken. ja, ja. ja. Dus, dat moet dus hij staat vergeten. als het ware voor alle andere mensen... die ook gemarteld worden misschien, of die ook ja, veel, ja, veel moeten dat doormaken. dat moeten wij niet vergeten. Ja. En dat doen wij wel. En wat wij ook doen is... Eh, bijvoorbeeld eh, dan zo'n grote vastperiode... dan komt hij de goede zaterdag... en dan vieren wij om twaalf uur... met de grote blijheid, de onstandigheid van Jezus Christus... Twaalf uur dus, zaterdag, de goede zaterdagavond, is de opstandig van Christus. Dan gebeurt er een heel grote blijheid, liturgie eh, wordt vrolijker. En eh, dan, gaan wij gewoon, eh, dan hebben wij van de voren eieren geverfd, alleen maar rood kleur. En dat is de symbolische kleur van de blijheid. Oké. Okay. Dan beginnen wij dus met de soep. Dan noemen wij de soep Magiritsa. Ja. En dan hebben wij alles op tafel. Dan komen ze de mensen uit de pleinen, en uit de kerken naar huizen, naar de families. De tafel is bedekt met heel lekkere, lichte dingen. En na zo'n week vast, dan moet je licht beginnen. Dan komt hij de belangrijke Griekse soep, Dan noemen wij mahiritsa, dat is een vleessoep. En de volgende dag is een heel grote dag... Met de, met de grote liturgie in de kerk, met de roodkleuren, met de blijheid. Iedereen eet buiten. Iedereen is van iedereen welkom in zijn tuin. Dan drinken wij gewoon uh, lekker wijn, uh, lekker vleesgrillen, uh, dansen. Uh, uh, iedereen is welkom en uh, dat soort dingen. Groot feest dus. Heel groot feest. Dat komt er nu aan. Mevrouw uh, Zwart, ik, ik ga u uh, bedanken... Alsjeblieft. Voor dit wel. Dag. Het waren mooie verhalen over de Griekse eettradities. Ja. Nou, goede dag gewenst dus. Dankjewel. De groeten van iedereen dat u ons luistert. Oké, okay. goede paas ook. Oké, okay. dankjewel. Mevrouw Zwart was dat. Dag. dag, er is een mailtje binnengekomen van John Hofboer. Die schrijft: Hallo, Klaas, om het raadsel van de koffiemelk op te lossen. Dus Ton, ik hoop dat je nog luistert. Hier wordt iets over de koffiemelk verteld. Um, de beller bedoelde dubbel gecondenseerde melk. Twee tot drie keer zo dik als normale koffiemelk. En daarbij ook nog een beetje gezoet. Nou, ik hoop dat... En neem aan dat dat dan nog te krijgen is. Uh, even kijken, gaan we nog wat muziek doen? Of uh, ja, een klein beetje dus een stukje van een plaatje? Ik denk niet dat we de hele plaat kunnen doen. En zal ik u eens even vertellen wat dat is. Dat is uh, Keeping My Baby van Duffy. Ja, hoe dat liedje gaat aflopen, dat zullen we misschien wel nooit weten... maar het was toch leuk om er eventjes naar te luisteren. Duffy was dit met Keeping My Baby. Ik ga even uh, het antwoordapparaat inspreken. Morgen praat Lex Bolmeijer met Eveline Rozenhart. Uh, zij is celliste. Uh, het is uh, morgen Goede Vrijdag, zoals u uh, weet. Dat is eigenlijk net al begonnen, uh, Zij is verbonden aan het Gelders Orkest... en speelt daarnaast regelmatig op uitvaarten. En onlangs kwam haar cd Bewogen Afscheid uit. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Lex, ik kan me voorstellen dat het musiceren op begrafenissen... of uitvaarten heel mooi en dankbaar, maar ook behoorlijk zwaar is. Uh, dat zijn toch verdrietige gebeurtenissen. En daar hoort stemmige muziek bij. Maar naar wat voor muziek luistert Eveline Rooshard... als ze in een vrolijke bui is of juist heel vrolijk wil worden? Of welke muziek maakt ze dan? Ik hoop en ik denk dat jullie een hele mooie uitzending gaan maken. In ieder geval een goede nacht. Goed, dat is morgen in Kaaseluna. Zometeen hier op de zender eh, Nachtzuster van de Omroep Max. Die zit tegenwoordig volgens mij wel vaak s'nachts, want die zit er vrijdag ook. Hè? Max, dan komt Nora Romanesco. Zometeen eh, Astrid de Jong. Die zit in een ander gebouw ergens in Hilversum. Dat vind ik een beetje jammer, want ik heb haar nog nooit gezien. Ik hoorde wel op de radio, ik zou haar wel eens willen ontmoeten. Maar dat gaat vannacht weer niet gebeuren. Maar in ieder geval veel plezier met haar. En uh, uh, ja, wat de Kaaseluna betreft heel graag tot een volgende keer.